Your Friday. Elke vrijdag, 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon. zijn onze grote vrienden van de X marathon Hoeveel vaak ze hier al zijn geweest, dat kunnen we niet eens meer tellen. Maar we zijn blij dat ze er weer zijn. Onze grote vrienden een uur lang in de dj booth. Laat je horen voor Sunnery James en Ryan Marciano. Was it that time to trip? ...in de boot onze grote vrienden... ...Sunnery James en Ryan Marciano. Met straks nog op de line-up... ...Layton Jordani en ook live in de boot... ...Housequake zometeen vanaf drie uur... and I brought us all up in your mom. Marathon you Zak van Sunner James en Ryan Marciano. De is stick in de zonnestralen. Lekker zomerse set weer tijdens de mixmarathon. Jordan Trek, oh my, voorbij komen. Ze zijn hier live in de boot tot drie uur. and mm -hmm. Teneri James en Ryan Marciano. Zometeen vanaf drie uur live Housequake hier. De hele line-up check je via slam.nl met een persoonlijk hoogtepuntje. Ook nog Leighton Jordani een uur lang in de mix straks. This is a song you can't just sit still to. The Song, you can't just sit still to You can dance you can love you can move tell a message ela mexe demais, ela mexe demais my tell the come... hmm. a love in my tell a passion in my tell a tell a tell a tell a tell a tell a tell a tell a tell a tell a tell a tell a tell ook weer heerlijk. Dat is toch precies wat je nodig hebt. Net zo voor de werkdag afgelopen is op vrijdag. Beentjes. Wat zeg je nou? Je zweet peentjes. Je is het hier, heer Ja, het is hier bloedheet. Jezus Christus. het zijn uh, de boys die nog zonlicht kunnen brengen in een darkroom. Laat je horen voor Serena <tie> James en Ryan wow. wow. Gezelligheid, gezelligheid. Ja, wat ik leuk kom... dat jullie er weer zijn, boys. Zet ik mijn koptelefoon harder, jongens? Rechtsonder doe je dat, onder het meubel. Oh ja. Uh... Ja? Ja? Ja? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Ik hem, ik We zijn hem. er. Lekker, lekker, lekker. Hey boys, hoe is het met jullie? Ja, fantastisch. Ik ben nog een beetje in uh, de wintersportsfeer. Net terug uit uh, van Tomorrowland. Uh, ja. Fantastisch. En dan hier om zo hartelijk uh, welkom te zijn bij Slam. In de mooiste DJ-studio die ik tot nu toe gezien heb. Kijk. Uh, ja, dus uh, ja, fijn. Het is al een beetje veel voor de afgelopen dagen. Maar ja, ik voel me goed. Dat begrijp ik. En ja. wat is dat dan toch als je al zo lang meedraait. Dat je eigenlijk niet hoeft te spelen op Tomorrowland. Dat je toch denkt van ja, ik ga er toch heen. Uh, nou, als het aangeboden wordt. komen we lekker langs. Uh, ondanks dat je niet draait. Komt we lekker snowboarden. We weten dat je dat leuk vindt. Ja. Dat laat ik wel niet twee keer zeggen natuurlijk. Wat heerlijk zeg. En uiteindelijk word je er toch, toch verleid om wat plaatjes op te zetten hier en daar. Ja. Dus het was, uh, het was heel vrijblijvend. Dus zonder het enige druk genoten van uh, Tomorrowland. En los van daar staat het is natuurlijk een mega organisatie voor bezoeker en artiest. Ja. Dus het is een mega beleving. Dus iedereen voelt zich speciaal. Ja. Maar dan zit je ook wel in een goede relatie. Want je hoeft dus niet te draaien, maar je mag toch weg. Dat is uh, lekker. Ben je gelijk die kant op ja. uh, het, het, werd ge, het wordt gedoogd, ja. Het wordt gedoogd. Heel goed. Heel goed. Nou, uh, <laughs> Ryan, jij had wel zoiets van, ja, ik ga toch wel even weg. Um, ik hoop niet bij te ja, zijn. Ja, waar onze krachten eigenlijk zeg maar, een soort van verspreid. Ik was naar Euro Disney. Ik heb, daar hey. ik heb daar gesolliciteerd, zei ik net al. Mickey House, toch? Ja, Mickey House, ja, ja, ja. ja, ja. Ryan Mickey. Uh, nee, deze is Mickey House de... geclaimd door Sunny James en Ryan. Ja, ja, ja, ja. Oh ja, is dit live trouwens? Dit is, is live, ja, ja, ja. ja gelijk, ik heb de Oktroy, uh, het octrooibureau ja, ja, Troy-bureau. Ja, ja, inderdaad. Maar ik zag de beelden van zijn snowboard en zo. En ik had wel een beetje heimwee ergens. Beetje FOMO, beetje FOMO. Ja, een ja, beetje wel. Ja, waarschijnlijk is het goedkoper geweest aan de kant van Sunny, Want als jij in Disney bent geweest, dan, uh, dan wil ik niet weten wat je kwijt was. Uh, ja. Ja, veel Euros. Ik heb nog niet ja. Uh, het dus, uh, nee, is Euro Disney. Euro Disney. <laughs> Disney, noem ik het ook, ja. Mag ik één ding vragen? Ben jij zo'n papa die Fastlane koopt of niet? Je moet. Ja, ja nou Je nou bent precies. verplicht. Ja. Echt, anders word je ontpapaat. Dan zou ik niet op de bank rekenen. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> maar lekker weer samen hier. Hé hey boys, ik zei het al, jullie hebben al zoveel meegemaakt. Is er nog iets voor dit jaar of misschien volgend jaar dat je denkt van... ja, maar dat hebben we nog steeds niet gedaan. Dat wil ik nog steeds een keertje doen. We vieren morgen in Roemenië, Sunneries, 18e verjaardag. Dat ah, Heb nog nooit gedaan, mijn verjaardag Nee. Nee, nee, nee, toch? Niet nee, in Roemenië. Een knuffel van Mickey Mouse krijgt manier. hij waarschijnlijk? Van Mickey Mouse. Ja, oh, ja, ja, ja. <laughs> ja. uh, als er nog één ding is wat ik wel leuk zou vinden. Qua, we hebben echt alle festivals en clubs gedaan over de hele wereld. Maar Coachella is nog nooit gelukt. Oh. Omdat het toch weer een... Uh, ja, dan moet je toch wel wat albums maken. En dat is nog wel een uitdaging. Mm. Nou ja, er is net een nieuw album uit. Uh, weet ik, er was meer clubgericht. Als we, oh. Nu gaan we wat experimentelen. Vol het volgende album. wie weet kunnen we daar uh, een gaatje krijgen bij uh, Coachella. Oh. Oh, maar, ja. dus ik, ik hoor die plaat op de achtergrond, wat een fette plaat is dit toch? Ja, absoluut. Hij blijft heel dik. Absoluut. Ik ben het gesprek Mouse. met hem. Ja, ja. We, sorry, ja, ik ga van Mickey Mouse naar Dead Mouse. Uh, hè? Ja. Teren, die wilde je even maken, hè? Ja, ja, ja, ja. die wilde je even <laughs> maken. <laughs> maar experimenteer als in, gaan jullie meer instrumenten bespelen of gewoon een andere kant op qua, nou, qua tactiek? We, we, zijn, we zijn heel veel muziek aan het maken en we zitten nu wel aan een bepaalde sound wat interessant is. Een beetje tribal, maar toch melodies en. Ja, ik kan het niet echt omschrijven en dat lijkt wel een soort van uh, ja, niche hoekje te zijn waar we ons lekker vinden, dus wie weet. Mm. Maar wat echt leuk om te zien is nu ook dat de echte house, house, house komt weer, ook weer een soort van terug. Dat uh, ja. is echt weer echt helemaal terug. Ja. Dat mensen denken van hé, hey, wat is dit een nieuwe plaat? Nee, die is 25 jaar oud. Maar is weer hip. Ja, ja. inderdaad. Ja. En dat is wel tof om te zien. Ja, en voor artiesten is het heel fijn. Ik denk dat het spectrum heel breed is. Dat uh, ook mensen openstaan voor experimentelere dingen dan uh, 10, 15 jaar geleden. Ik denk dat dance aardig uh, mainstream geworden is. Dus je kan ook wat dieper gaan tegenwoordig als artiest. Spreken veel artiesten en dj's ook die zeggen van... ja, we doen lekker wat we voelen en proberen niet te maken wat, uh, wat werkt, zeg maar. Gewoon. Dat is het nieuwe normaal, heb ik het idee. Dat gewoon mensen doen gewoon wat ze leuk vinden... en dat werkt omdat ze het leuk vinden. Precies. He he. He he. We zijn er. We zijn er hè? <lacht> en volgende week staan ze in de Onderzeebootloods in Rotterdam. Laat je, yes, je rekenen that's our that's our so. onze grote vrienden... Sunny James en Rijmarsjana. En zometeen live hier in de DJ Booth Housequake komt eraan.